of that the love.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 Een rechtbank in Florida heeft een wet die het homo's stellen verbiedt om kinderen te adopteren ongeldig verklaard. De gouverneur van Florida zei na de uitspraak dat de staat de 33 jaar oude wet niet langer zal handhaven. Florida is de enige Amerikaanse staat die een wet heeft waarin het homo's expliciet wordt verboden om te adopteren. De rechtbank oordeelt dat er geen rationele grondslag is voor de wet... De zaak kwam aan het rollen door een homostel dat twee broers wilde adopteren die al zes jaar voor de kinderen zorgen. De staat kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Voetbalclub NEC krijgt financiële steun van de gemeente Nijmegen. De gemeenteraad heeft ingestemd met een overeenkomst waarbij de club 2,2 miljoen euro krijgt. In ruil daarvoor ziet NEC af van het recht om trainingscomplex de Eendracht terug te kopen. De gemeente blijft de eigenaar van het complex. Met de miljoenen kan de club de komende jaren de huur blijven betalen. Dan nog het weer. Vanochtend begint zonnig. Maar in het westen neemt de bewolking snel toe en volgen buien. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen wordt het buiig en frisser. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 2010, al twintig 20 jaar een zee van muziek en een golf van informatie. Muziek en informatie.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 They're good Live in Zandvoort. Let's hear it. En jij bent erbij!